Christian bodenbakker met het nos Journaal. In het Nepal woedt een grote uitslaande brand in een speelgoedwinkel. De brand is ontstaan op de eerste verdieping. De historische gevel is ingestort. Een nabijgelegen appartementencomplex in Nepal is ontruimd. De bewoners worden elders opgevangen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De Oekraïense oud-premier Timoshenko laat zich in een kliniek in Oekraïne behandelen voor haar rugklachten. Daarmee heeft ze ingestemd op voorwaarden dat een Duitse arts die ze vertrouwt erbij is. Vanmiddag werd ze door de Duitser onderzocht.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 Staatssecretaris Bleker van Landbouw stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij is de zesde CDA'er die leider wil worden. Het bestuur van de partij bepaalt morgen welke kandidaten mogen meedoen aan de verkiezingsstrijd. Die maandag begint met een debat. De Mexicaanse politie heeft in een stad bij de Amerikaanse grens de lichamen van 23 mensen gevonden. Ze zijn waarschijnlijk het slachtoffer van het oplaaiende drugsgeweld in de regio. Negen lichamen hingen aan een brug... Uit een boodschap die de daders achterlieten zou blijken dat de moorden zijn gepleegd door het Zetas-kartel. Later vond de politie de lichamen van 14 andere slachtoffers. Die lijken waren ernstig verminkt, sommigen waren onthoofd. Waarschijnlijk gaat het hier om een wraakactie voor de negen slachtoffers die aan de brug gingen. In het noorden van Mexico vechten de drugskartels al jaren om de macht over de smokkelroutes naar de Verenigde Staten.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 Free www.zfmzandvoort.nl Zie Is that a crime? Alright then Tá me liga mas tá de malana, cara que tipo mas só uma rugada tansa, pula, até pensando na ia, me liga mas tá Na madrugada a dança que hoje vai rolar o Turn, turn, turn, turn, turn, turn, Uh oh, I yeah. can't